Tegen Charlie is vier jaar cel en één jaar onder toezichtstelling geëist. Wanneer zijn zaak dient is nog onduidelijk. Minister Dekker vindt dat toenmalig coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof... in 2015 meer afstand had moeten houden... bij een extern onderzoek naar de crisisbeheersing na de MH17-ramp. Website Geen Stijl meldde dat op verzoek van Schoof... delen van het onderzoeksrapport werden aangepast... omdat hij ze te zwaar en te negatief vond... Dat was volgens de minister een menselijke fout, omdat Schoof dag en nacht met de ram bezig was. Belangrijkste is volgens Dekker dat de conclusies van het onderzoek niet zijn veranderd. Een deel van het binnenhof in Den Haag is vanmiddag korte tijd afgezet geweest na de arrestatie van een man die zich volgens de politie verdacht gedroeg. Hij is aangehouden. Een rugzak die de man achterliet is onderzocht door een explosievenverkenner. De vergadering van de ministerraad is ondertussen gewoon doorgegaan. De Britse acteur Albert Finney is overleden. Het heeft zijn familie bekendgemaakt. Finney debuteerde begin jaren 60 als filmacteur. Was onder meer te zien in Murder on the Orient Express, Under the Volcano en Erin Brockovich. En in twee films uit de Jason Bourne-cyclus. Zijn laatste filmrol was in 2012 in de James Bond-film Skyfall. Albert Finney was 82 jaar. Het weer bewolkt, soms wat regen of motregen bij een graad of 9. Het waait hard, aan de kust stormachtig. Morgen vooral in het zuidoosten, kans op een bui. Verder zijn er perioden met zon. Zondag is het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog maar één file in de regio... en dat is op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Hemhavens. Drie kilometer daar, de vertraging is ongeveer tien minuten.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 Say. <laughs> safe.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 My body is cold. Shake it to the left, shake it to the right, poor man gifts, rich man's life. wife. Dat ze mij www.zfmzandvoort.nl Ben jullie klaar voor een feestje? Snolle bolletjes en de nummer 11 feest DJ van Reuzel. Allo? is carnaval en al werd het al, het stuk gaat van de muur. Een paard in de gang in de pek gaan en een biertje pellekes schuren. Vrookjes, laat die hentjes zien. Merkjes, laat die hentjes zien. Klap maar mee, het thee, zingen met z'n allen! But I think Things from far away Special things I compile on